8 uur. Dit is Radio 1 met Lara Rentse. Goedemorgen zo dadelijk in het Radio 1-journaal. In wijk bij duursteden nemen bewoners de schade op na de mini-tornado. Verslaggever Meino Remmers kijkt mee. En in Cairo begint het proces tegen de afgezette Egyptische president Morsi. Daar hoort u ook al Jan van der Putten over in het NOS-journaal. President Morsi staat, oud-president Morsi staat samen met 14 andere kopstukken van de moslimbroederschap terecht voor het aanzetten tot moord en geweld tijdens rellen eind vorig jaar. En Morsi is inmiddels aangekomen in het zwaar beveiligde gebouw van de politieacademie in een buitenwijk van Cairo. Dat gebouw wordt ook al gebruikt voor het proces tegen oud-president Mubarak. Het leger zette president Morsi in juli af na protesten tegen zijn bewind. En gevreesd wordt dat er vandaag opnieuw ongeregeldheden uitbreken... tussen aanhangers en tegenstanders van Morsi. Voorzitter Hagehoort van de publieke omroep... noemt de grote stroomstoring van gisteravond bij de publieke omroep dramatisch. Liander zegt dat de stroomstoring gebeurde... tijdens een test van de noodstroomvoorziening. Maar Hagehoort wil verder onderzoek naar de oorzaak. Nee, we zijn eigenlijk vannacht met man en macht bezig geweest... om alle zenders weer in de lucht te krijgen... Dus na uh, ruim een half uur was Nederland 1 wel weer terug. Maar pas in de loop van de nacht Nederland 2 uh, en 3. Uh, dus we gaan uh, vanmorgen uh, maar eens aan, uh, kijken hoe het gebeurd is. Daar uh, wordt dus vannacht ook onderzoek naar gedaan. Uh, en dan moeten we kijken uh, wat precies de oorzaak was. Behalve de televisiezenders vielen ook de radiozenders een tijd lang uit. Volgens haar gehoord was de test niet aangekondigd. Het aangekondigde ontslag van 2500 werknemers bij Defensie is niet nodig. Dat zegt de koepel van officierenverenigingen GOV-MHB in De Telegraaf. De afgelopen tijd zijn bij Defensie al veel mensen vrijwillig vertrokken. Vorige maand werkten er 41.600 mensen bij Defensie. En dat zijn er maar 400 meer dan het streefaantal... dat in de bezuinigingsplannen voor 2016 staat, zeggen de officieren. Als de reorganisatie ongewijzigd doorgaat... zijn legereenheden volgens hen niet meer goed inzetbaar. Vanmiddag om 12 uur wordt de NL Alert getest... tegelijk met de landelijke sirene. De NL Alerts zijn berichten die door de overheid... via mobiele telefoons worden verspreid. Zo wordt iedereen in de buurt van een noodsituatie geïnformeerd. In zo'n bericht staat dan wat er aan de hand is... en wat mensen op dat moment het beste kunnen doen. Het controlebericht wordt vandaag verstuurd... zodat mensen kunnen nagaan of ze hun mobieltje goed hebben ingesteld. Het Benefietconcert voor de gedupeerden van de brand in het centrum van Leeuwarden... heeft maar iets meer dan 1700 euro opgebracht. Daar komt alleen nog wat winst bij van de consumptieverkoop. De initiatiefnemer hoopte gisteren op een heel ander bedrag... hoorde verslaggever in kamer van hem. Er staat er bij de ingang een grote ton, donatie. Enig idee waar het op uitkomt als jullie gaan tellen. Wij hopen de 10.000 euro te gaan doorbreken, hopen we. Het twaalf uur durende concert was gratis, maar bezoekers werd gevraagd om een vrijwillige donatie. Bij de brand op 19 oktober kwam een man van 24 om het leven en raakte 10 inwoners van Leeuwarden hun woning kwijt.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 15% van de leerlingen op de basisschool ontbijt niet, of niet altijd. Dat concludeert de organisatie van het Nationaal Schoolontbijt... na een enquête onder ruim 3000 kinderen. Het gaat wel enigszins de goede kant op. Twee jaar geleden waren er nog iets meer kinderen... die met een lege maag naar school gingen. Bijna een half miljoen leerlingen op 2000 scholen... krijgen deze week een ontbijt aangeboden. En dan het weer nog. De regen trekt weg, dan komen er buien... Soms is er ook zon. In de avond wordt het overal droog. Er staat vrij veel wind en de maximumtemperatuur een graad of 12. Verkeersinformatie, Helene de Geest. Het is een hele drukke ochtendspits. Er staat uh, 350 kilometer file. Dat is uh, ruim 100 kilometer meer dan verwacht. komt door de regen en er zijn ook uh, flink wat ongelukken gebeurd... zoals op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Tussen Kelpen, Oler en Sint-Joost staat daardoor 7 kilometer file. Alle rijstroken zijn er zojuist wel weer vrijgegeven. Op de A6 van Lelystad naar Muiden is het uitzonderlijk druk... tussen Almere Buiten en Muidenberg 10 kilometer daar. De A9 van Alkmaar naar Amstelveen staat ook helemaal vol... tussen Beverwijk en knoopend Bad Hoefendorp, 16 kilometer file. Verder een ongeluk op de A15 van Nijmegen naar Gorkum... en dat leidt tot 9 kilometer file tussen Tiel-West en Knopendel. Bij Deil is de linkerrijstrook rijstrook dicht. En op de A50 van Os naar Arnhem daar is een vrachtwagen gestrand bij knooppunt wordt. Er is één rijstrook dicht. De file daarachter is 5 kilometer. Dankjewel, je Helene. Regen in je huis. Het overkomt de familie Bons in Wijk bij Duurstede. Hoe dat zit, hoort u zo dadelijk. Hoeveel kunt u met uw bedrijf besparen op mobiliteitskosten? 1.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 Geniet alleen dit jaar nog van een upgrade en van 20% bijtelling tot 2019... op de BMW 320d Efficient Dynamics Edition Touring. Kijk op bmw.nl. Het NOS Radio 1-journaal. Met Lara Rensen. Basisschoolleerlingen eten vanochtend op school... tijdens het Nationaal Schoolontbijt. Verslaggever Joris van der Kerkhoff inspecteert alvast de ontbijttafel... Vork, mes, servetje, bord, vlees met boter, hagelslag, sinaasappelsap, melk, jam en smeerkaas. Dat is meer dan veel kinderen normaal gesproken ochtends krijgen. En in Frankrijk is het optimisme over de missie in Mali volledig omgeslagen naar pessimisme na de moord op twee journalisten. In het noorden van Mali zijn afgelopen weekend twee Franse journalisten vermoord. Het gebied waar binnenkort ook Nederlandse militairen naartoe gaan. Volgens de Franse minister van Buitenlandse Zaken werden de twee in koele bloede geëxecuteerd. L'un a reçu euh, deux balles, l'autre trois balles. Leurs corps ont été retrouvés à quelques mètres de la voiture. Collega van de verslaggevers van de Franse Wereldomroep, Radio France Internationale, kan het niet geloven. C'est horrible et c'est injuste. C'est ce qu'ils faisaient leur boulot. Être ciblé parce qu'on est journaliste, c'est quelque chose qui est inacceptable. Het is onacceptabel dat ze vermoord zijn... omdat ze hun werk gewoon deden als journalist, al dus een collega. Ik heb contact met Afrika-deskundige Gerbert van der A. Meneer van der A, Franse media melden dat er inmiddels... vijf verdachten zijn gearresteerd in Mali. In welke hoek worden schuldigen gezocht? Ja, dat kan, kan ook al, allerlei hoeken kunnen dat zijn... maar in dit geval gaat het om ja, vijf mensen... die gelieerd zouden zijn aan de MNLA... En de MNLA is een seculiere Tuareg-beweging... Uh, die ijvert voor een eigen staat in het noorden van Mali. Dus in principe zijn die dan niet gelieerd aan Al-Qaeda... maar er zijn nogal veel opportunisten binnen die MNLA... die in ruil voor geld ja, dit soort klussen wel, wel opknappen. Dus, uh, uh, maar ja, hoe dat precies zit, dat moet allemaal nog blijken. Ja, want op zich is het natuurlijk vreemd... dat als je als journalist het verhaal van de rebellen um, vertelt, verslaat... je vervolgens die journalisten ook ombrengt. Ja, precies, maar ja, dat, dat is dus het hele probleem in het noorden van Mali. Je weet niet wie je vriend en uh, wie, wie je vijand is. En inderdaad, de MNLA is eigenlijk ja, een belangrijke bondgenoot van de, van de Fransen. Zij, zij hebben ook altijd gezegd dat, dat zij de Fransen en het Malinese leger willen helpen met het verjagen van al Qaeda uit, uit het noorden van Mali. Maar ja, tegelijkertijd zijn er dus binnen die MNLA ook types die de afgelopen jaren ook gewoon... Op het moment dat de MNLA ja, problemen kreeg met Al-Qaeda, dat ze gewoon overstapten. Dat ze de MNLA verlieten en zich aansloten bij Al-Qaeda. Zoals ja. een van de, burger, ja, de oud burgemeester van, van Kidal, die stad waar dat allemaal is gebeurd. Dus ja, het, is, het, is, het zijn mensen die, die, ja, die ik zelf ja, moeilijk vind om te vertrouwen. Ja, ja onvoorspelbaar hè, op die manier. Als, als, als opportunisme een. Um gedragsleidraad is. Ja, ja. en, en, en, dat, en dat, ja, dat, dat is natuurlijk altijd al een beetje het probleem met de Touareg geweest. Dat, uh, tijdens de revolutie in Libië sloot ze zich massaal aan bij Gaddafi. En echt tot, tot het laatste moment zijn ze aan de zijde van Gaddafi, blijven strijden te, tegen de ja, de mensen die, die Gaddafi ten val wilden brengen. En, ja, toen werden ze er ook van beschuldigd. Van ja, Gaddafi is, is gewoon een, een, een gewetenloze dictator. En, en jullie helpen hem. En ja, dan zeiden heel veel Toerechts van ja, maar wij zijn heel arm. En eh, Gaddafi heeft ons goed betaald. En in, door het geld wat wij van Gaddafi krijgen. kunnen wij ons gezin in Mali een, een, een beter bestaan geven. Dus ja, de. de, de dat soort dingen spelen voor veel Touaregs een belangrijkere rol... dan wat is goed en slecht. Uh. Mm -hmm. ja, nou hebben we onze premier gehoord, premier Rutte... over de missie, de Nederlanders die voor kerst nog naar Mali gaan. Uh, hij zei erover, ik, er zijn risico's verbonden aan deze missie. Ik kan niet uitsluiten zelfs dat er um, een Nederlandse militair om het leven komt. Ja. Wat, wat kunt u ze meegeven uh, over het gebied? Uh, en waar ze rekening mee moeten houden? Ja. Nou ja, kijk, er zijn de afgelopen weken natuurlijk al een aantal VN-militairen vermoord in, in het noorden van Mali. Ook in Kidal. En ja, Kidal is wel de meest gevaarlijke stad. Dus de stad waar die twee Franse journalisten zijn opgepakt. Um, ja, het Pro probleem is, is, is wat, wat, er, wat er is gebeurd zaterdag... is dat die twee Franse journalisten van straat zijn geplukt... Op, op minder dan een kilometer afstand van de basis van 200 Franse militairen. En vlak daarbij zaten ook... 200 VN-militairen. En de afgelopen weken zijn ook raketten afgevuurd op de stad Gao. Dat is waar de Nederlanders heen zullen gaan. Dus, mm -hmm. ja, Ze zullen denk ik wel rekening moeten houden... met een soort ja, hit-and-run hit aanvallen vanuit de woestijn. Dus, dus, dus, dus dat Al-Qaeda-gelieerde Al groepen... die zich misschien schuilhouden houden in, in de buurlanden. Want de grens is met Algerije en Niger... is niet heel ver weg vanuit uh, Kidal. Ja. En, en het, het mandaat van de VN geldt... Natuurlijk alleen voor Noord-Mali. Dus op het moment dat ze de grens overschieten. en in de Sahara is dat heel makkelijk. Ik bedoel. er is alleen maar zand en rotsen. en die, die, die Touaregs die kennen het gebied als geen ander. dus die kennen alle sluipwerktjes. Dus die, dus die zijn zo gevlogen. Dus ja, ik denk wel dat de Nederlanders rekening moeten houden. met. met ja, dat, dat, dat die mensen. dichtbij hen in de buurt komen. raketten ja. afvuren of granaten werpen. en dan weer heel snel de woestijn invluchten. en dan ook echt moeilijk te achterhalen zijn. Maar maakt dat juist het werk wat de Nederlanders daar gaan doen... namelijk voornamelijk um, inlichtingen verzamelen... niet ontzettend moeilijk? Ja, ik, ik, zou me niet, ik kan me niet zo goed voorstellen... Hoe, hoe je goede inlichtingen kunt verzamelen... als je niet weet wie, wie je vriend en, en wie je vijand is. En de Nederlanders hebben natuurlijk wel goede, goede apparatuur. Dus, dus ja, daar... Ik... Bijvoorbeeld met infraroodcamera's camera's en zo kun je, kun je zien, ook s'nachts. of dat er zich een verdacht konvooi beweegt. Van ergens in, in, in het noorden van Mali, in, in de woestijn. Maar inderdaad, dat konvooi dat hoeft niet per se van Al-Qaeda te zijn. Die ja. hebben ook al. Eh, inderdaad, die MNLA, dat is in principe een bondgenoot van, van de VN en de Fransen. Maar inderdaad, op het moment dat je die ook al niet meer kunt vertrouwen. Ja, wordt het allemaal heel erg eh, ingewikkeld. En ja, uiteindelijk ga je dan misschien maar gewoon verschuilen. Op je, op je militaire basis. Uh, en durf je daar dan niet meer van af te komen. En ja, wat, wat, wat in Afghanistan ook het geval was. Dus, en dat is ook precies wat Al-Qaeda wil natuurlijk. Ja, onrust, uh, die willen angst aanjagen ja. en uh, weg, weg met al die westelingen. En wij willen hier gewoon een islamitische staat vestigen. En, bedoel, ja, dit soort aanvallen zullen ook eerder toenemen dan afnemen, ja. denk ik, door de aanwezigheid van de Nederlandse militairen. Er zijn nog wel wat vragen te beantwoorden over die Nederlandse missie. Dat is ook het geval trouwens bij de Kamer. Nog vragen over Mali. Volop daar. Gerbert van der A. Fijn dat je even in de uitzending wilde komen. Graag gedaan. Het is kwart over acht. Inmiddels u luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Ik had het net al even over regen in je huis. Dat overkomt de familie Bons in wijk bij Duurstede. Um, hoe is het met huizen in de rest van de straat... bij de familie Bons, Minor Remmers? Nou... Uh, het is opvallend dat het echt voornamelijk in één strook is, van een metertje of 30 breed, denk ik ongeveer. Uh, hier in de hofsteden, daar zie je eigenlijk de schade. Hier weer een stuk van een. Oh, dat is een uh, stukje van een schoorsteen van de CV-installatie. Ja, de straat ligt bezaaid met stukken dakpan. De bomen zijn door de brandweer gisteravond in stukken gezaagd... en liggen opgestapeld. Er zijn ook wat auto's beschadigd. Een stukje verderop zie ik een busje staan... waarvan de vooruit helemaal kapot is. Die meneer heeft het dichtgeplakt met een stuk plastic. Aan de overkant zag ik net ook een paar mensen naar buiten komen. Ja, en toch een beetje zo elkaar aankijken. Ja, buurman, hoe is het bij jou vannacht geweest? En ook bij de familie Bons, waar ik vanmorgen was inderdaad... op last van de brandweer hebben ze toch maar wat groepen in huis uitgezet... qua elektriciteit, omdat er anders kortsluiting dreigt... En dat is allemaal gevaarlijk, zegt de brandweer. En eh, ook hier bij nummertje 13 waren ze net wat aan het opruimen geslagen. Ik zit in de keuken, ik was aan het, uh, aan het telefoneren. En ik zie op een gegeven moment wat, uh, wat aankomen. Het waait, uh, waait heel hard. Ik zeg tegen degene die ik aan het bellen ben... nou, ik moet heel even ophangen, want volgens mij gaat het niet goed. En voor ik het wist, uh, keek ik hier uit het raam. Ja, lagen de bomen op de grond en uh, nou, ja, het was één grote ravage. U ziet het wel, dakpannen om je heen, auto's uh, in de vernieling, alles kapot... Nou ja, toen pas begon de ellende natuurlijk. Het begon het te regenen en te doen. Dakpannen er vanaf, alles nat, lekkage, noem het maar op. Het wordt langzaam licht hier in de straat. De ene na de ander komt naar buiten toe. Toch even vragen hoe de nacht is geweest. Ja, voor iedereen een onstuimige nacht, denk ik. We hebben zelf ook meegemaakt. Pottenpannen, emmers, alles uh, tevoorschijn getoverd om, uh, om en, het water te hoe gaan. Hoe is het bij jullie binnen, jongens? Nou, het lekt vooral. Ja? Ja. Nou, beneden nog niet, maar in mijn kamer lekt het nog wel een beetje. Ja. Is er veel kapot ook, of niet? Nou, kapot niet, maar er zijn wel allemaal van die donkere strepen van overal waar het water heeft gelopen. Waren jullie thuis? Ja. En? Nou, we waren eerst uh, gewoon tv aan het kijken en toen hoorden we ineens een windhoos. Ja, wat hoor je dan? Nou ja, Heel harde wind en dan, het was toevallig ook aan het hagelen. Dus al die hagels kwamen tegen de raam aan. En toen vielen alle bomen om bijna buiten. Alleen toen wisten we niet dat bovenop mijn kamer een lek was en op zolder. Dus toen na twintig minuten, een half uurtje toen wisten we dat pas. En mijn kamer lag uh, onder water. Maar het duurde maar gewoon vijf seconden voor, uh, voordat het weer uh, voorbij was. Ja. Dus iedereen meteen naar buiten rennen en te kijken. Maar... En heel specifiek, hè? we staan hier in de straat. Op dit stuk zie je echt hele gaten in het dak. Maar dan kijken we daar naar de overkant. En dan zien we niks. Nou ja, bijna niks. Het is echt een strook geweest die eroverheen is getrokken. Ik hoorde op de radio of het waar is, dus weet ik natuurlijk niet. Maar 30 meter was het in de breedte. En zo is hij over wijk en duursteden getrokken. en Nou ja, je kan precies zien waar die, waar die geweest is. Ja, en dan maar even terug naar de familie Bons... Uh... Ja, de emmertjes staan op de overloop. Ja, dat klopt. Op de slaapkamer. Ja, ja, om, uh, om het water. De meubels aan de kant geschoven. Waar wacht u nou op? De gemeente of zo? De verzekeraar? Uh, allemaal, denk ik. Ja, een container waar al die uh, dakpannen in kunnen... En de verzekeraar om de schade te taxeren, zodat, zodat er ook aan het werk gegaan kan worden. Jan Bons, uw man, had vorige week na de storm net een nieuw schutting neergezet. Ja, die staat nog. Die, die stond... staat nog? Ja, die stond Dat op... bewijst toch maar dat Jan Bons een goede schutting kan bouwen? Ja, dat kan niet zeker. Ik geloof wel dat er nog een beetje gelachen kan worden in de straat, hè? Jawel hoor, jawel. Ja, het is toch allemaal een materiële schade. Dat, nou ja, dat valt toch wel in het niet. Had anders af kunnen lopen als je hier in ieder geval naar de straat kijkt... waar het helemaal bezaaid ligt met de scherven die van het dak komen. Als een soort granaatscherf eigenlijk. Hè. Is het toch eigenlijk nog goed afgelopen op de hofsteden hier in Wijk bij Duurstede. We rijden meteen door naar Helene de Geest, want die heeft de druk vanochtend. Ja, het is een hele drukke ochtendspits. Dat komt natuurlijk door de regen. Er is ook een flinke aantal ongelukken gebeurd. Ik heb de drie langste filestreven uitgepikt. Op de A6 van Lelystad naar Muiden... staat op dit moment 11 kilometer... tussen Almere Buitenwest en Muidenberg. Op de A15 van Nijmegen naar Gorkum... 18 kilometer tussen Ochten en Knoopendel... door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht. En het is ook heel druk op de A27... van Almere naar Utrecht. 12 kilometer tussen Knooppunt Imnes en Beeldhoven. Na maanden zal de Egyptische president Morsi weer in het openbaar verschijnen. Maar ja, wel in de rechtszaal. Het NOS Radio 1-journaal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. Praat ik zo over met onze correspondent Sander van Hooren die de rechtszaak volgt uh, in Cairo. Ik neem u eerst nog even mee naar Syrië en wel naar Damascus... want twee en een half jaar duurt het conflict daar nu al. De situatie is nauwelijks verbeterd in Syrië. Het geweld is de afgelopen weekend rondom Damascus zelfs weer opgeleid... En er is nog altijd veel hulp nodig... voor de Syriërs die op de vlucht zijn geslagen... maar ook voor de Syriërs in het land. Marlijn Stoffels van uh, het Rode Kruis, goedemorgen. Goedemorgen. U bent momenteel in Damaskus. Uh, nou, wij horen dus dat het uh, geweld weer is opgeleid rondom de stad. Heeft u daar iets van gemerkt? Ja, dat merken we zeker. Ik kwam uh, gisteren uh, binnenrijden in Damaskus... en uh, ik zag gewoon gelijk uh, allerlei rookpluimen om me heen... Toen ik aankwam bij het kantoor van het Internationale Rode Kruis wezen ze naar een minaret aan de overkant van de straat. En uh, ja, daar was een papiergranaat uh, naar binnen gegaan. En als je dan vervolgens met, met de mensen praat, uh, hoor je dat hulpverleners hebben moeten verhuizen omdat hun huis bestookt is geweest. Je hoort uh, een vader van een, een hulpverlener vertelt over dat een, een klas van een van zijn kinderen. Dat daar ook een papiergranaat uh, is, is terechtgekomen. Iedereen is bang. Ze zijn bang voor hun eigen veiligheid. En dat is echt anders dan de vorige keren dat ik hier was. Ja, terwijl er gesprekken zijn over het ontmantelen van chemische wapens... lijkt het er alleen maar slechter op te worden in Syrië. Ja, uh, heel belangrijk, die gesprekken over die chemische wapens. Wat wij ook heel graag zouden willen is dat er meer aandacht komt voor de toegang. He, dus Het is een aantal gebieden, een aantal steden... Uh, een deel van het land in het oosten van Syrië is heel lastig om uh, hulp te kunnen verlenen op dit moment. Uh, wij roepen al die partijen op, maar ook de internationale gemeenschap op om te helpen om deze toegang mogelijk te maken. Deze mensen hebben vaak geen eten, hebben geen drinken, hebben niets en dat is levensgevaarlijk als we deze mensen uh, niet kunnen helpen. Uh, dus dat is heel erg belangrijk en we zouden ook graag daar veel meer aandacht voor willen. Ja. Ja, dan moet u hulp verlenen terwijl er beschietingen om u heen plaatsvinden. Dat lijkt mij. Bijzonder lastig om dan uh, rustig te blijven en, en die hulp te blijven verlenen. Kunt u omschrijven hoe dat is voor medewerkers van het Rode Kruis? Ja, ik sprak gisteren met een, een, een collega van de Syrische Rode Halve Maan... dat is de zustervereniging van het Rode Kruis hier in, in Syrië. En uh, op dit moment is bijvoorbeeld uh, naar het noorden gaan... bijna niet mogelijk voor andere organisaties dan het Rode Kruis of, of, of uh, winkeliers... Um, uh, nou ja, ze rijden daar in konvooien naartoe. Uh, ja, ze doen dat, maar ze worden wel vaak beschoten. En uh, ze, uh, ja, ik vraag dan ook aan die mensen: van, van uh, hoe, hoe is dat dan, hoe gevaarlijk is dat? En zeggen: ja, het is levensgevaarlijk, maar we moeten daar naartoe. Deze mensen zijn, zijn volledig afhankelijk van onze hulp. Uh, ja, een aantal weken geleden uh, zijn ook een aantal uh, Rode Kruis-medewerkers uh, opgepakt of uh, ontvoerd. Uh, deze mensen zijn nog steeds uh, vermist. Uh, dus ja, het, het werken is heel moeilijk. Het lukt wel. We helpen maandelijks zo'n 2,5 miljoen mensen. Maar helaas is dat nog een, een druppel op de gloeiende praat. Ja, en er is dus nog altijd hulp nodig. Uh, Marlijn Stoffels van het Rode Kruis. Fijn dat je bij ons uh, nog even in de uitzending wilde vanuit Damascus. In Cairo begint het proces tegen de afgezette Egyptische president Morsi. Hij wordt aangeklaagd voor het aanzetten tot moord en geweld... tijdens de protesten bij het presidentieel paleis. Dat was in december. Correspondent Sander van Hoorn staat voor het gerechtsgebouw. Um, Sander, is het druk? Ik wou dat ik voor het gerechtsgebouw stond. Want het is bijzonder moeilijk om daar te komen. We hebben al drie wegen meegemaakt die uh, afgesloten zijn... Uh, op een kilometer voor het complex van de militaire wat sowieso al heel groot is. Het idee is natuurlijk overduidelijk. Uh, als zelfs het voor ons heel moeilijk is om daar te komen, dan is dat helemaal het geval voor demonstranten die eventueel ideeën zouden hebben. Mm, want daar wordt dus echt rekening gehouden met eventuele gewelddadigheden. Ja, iedereen houdt zijn hart wel een beetje vast. Ik denk dat dat ook precies de reden is dat ze het proces hier houden... omdat dit een plek is die makkelijk uh, te beveiligen is... in tegenstelling tot bijvoorbeeld rechtbanken in de stad. En niemand weet precies uh, waar moslimbroeders zullen demonstreren... of ze gaan demonstreren hoeveel het er uh, zullen zijn of dat gewelddadig is. Maar ja... Ervaringen in Egypte die zijn natuurlijk zodanig dat iedereen op het ergste is voorbereid. En dus zie je dat ook op andere plekken in de stad de veiligheidsmaatregelen enorm zijn. Het Tachierplein is volledig afgesloten toen ik daar vanmorgen langs reed. Zelfs voor voetgangers die moesten wachten om naar hun werk of naar de moskee te gaan. En ook op andere plekken in de stad zie je militairen op de been. Men is op het ergste voorbereid. Mm -hmm. De aanhangers van Morsi zijn bij voorbaat al boos. Ze vrezen dat het een oneerlijk proces zal worden. Hoe zit dat? Wat, wat zijn de meningen daarover? Een oneerlijk on proces waarbij uh, de moslimbroederschap... de legitimiteit van deze rechtbank ook niet erkent. Zij, uh, uh, Als er iets legitiem is, en dat is iets wat ze natuurlijk al herhalen... sinds die is afgezet, legitiem is, dan is het wel een gekozen president. En uh, dat einde dat is dus gemaakt door het leger. En dat is... Dus een staatsgreep en alles wat er daarna gebeurd is, ja, dat accepteren wij niet. Dat is het standpunt waarin zij volharden. En het zal interessant worden om te zien of Morsi daarover iets kan zeggen in de rechtszaal. We weten dat hij vanmorgen per helikopter naar uh, de militaire academie is gebracht. Maar of hij daadwerkelijk ook in de rechtszaal is, of hij daar het woord mag voeren... of dat wordt uitgezonden op de Egyptische staatstelevisie... dat hebben we allemaal moeten werken en dat... Is over een half uurtje, want dan is gepland dat het proces begint. Nou, ik hoop dat je het toch redt op tijd, Sander van Hoorn. Ga maar gauw, dan uh, kun je verslag doen op radio 1. Van het begin van die rechtszaak. tegen de afgezette Egyptische president Morsi. Je hoorde Sander van Hoorn vanuit Cairo op weg naar het gerechtsgebouw. Terug naar eigen land, naar het ontbijt van vanochtend. Heeft u hem al op? Veel ouders smeren nog snel even een ontbijtje voor de kinderen. voor ze naar school gaan. En soms gebeurt het helemaal niet. Deze hele week ontbijten kinderen op school in ieder geval. Vanwege het nationale schoolontbijt. Verslaggever Joris van der Kerkhof is in het Hilversumse beeld en geluid. Hier om de hoek, waar het feest begint. Is het al druk, Joris? Ja, um, 120, 130 kinderen hier uit, uh, uit Hilversum en omgeving. Uh, die zijn uh, op de placement aan, uh, aan het tekenen. Uit verveling nog een beetje. Uh, om te wachten totdat ze kunnen gaan, uh, gaan eten. Je zou je zo kunnen voorstellen, Lara, het is bijna half negen, dat ze al ontbeten hebben. Ben je, heb, je, heb je nou honger omdat je nog niet ontbeten hebt? Ja. Want hoe laat ontbijt je normaal? Uh, Gelijk als ik uh, uit bed kom. En hoe laat is dat? Nou ja, eerder dan nu. Ja. <laughs> en wat ontbijt je dan? Uh, meestal een besluitje met haafslag. En is dat genoeg? Uh, ja. Wat neem jij normaal voor je ontbijt? Hagelslag en appelschok. Nou het brood moet nog komen, eh, mevrouw Schutter van het voedingscentrum. Eh, het is wel heel zoet die kinderen. Ja, kinderen eten s morgens uh, graag zoet, maar uh, je hoort ook dat ze nemen dat op brood en volkorenbrood uh, of uh, uh, meer granenbrood is een goed begin van de dag. Om, sowieso als je ontbijt begin je de dag heel goed. Ja. Zeker bij jonge kinderen erg belangrijk. En is het dan belangrijker dat ze eten in plaats van wat ze eten? Met andere woorden, ja, ik heb geleerd kaas en vlees misschien toen nog, dat het dat, dat dat goed was om daarmee te ontbijten. En niet dat zoet. Hier is dat wel zo. Nou, een goede gewoonte allereerst is het ontbijten. En uh, bij het voedingscentrum zijn we van de stap-voor-stap -stap methode. Daarmee beginnen en dan kijken wat er op het brood kan. Nou heb je gelukkig in de kaas- en vleeswarenhoek heel veel magere of halfvolle varianten. Uh, bij het zoetbeleg uh, hebben we ook goede varianten. Appelstroop zien we hier. Maar je, je hoort de kinderen ook hagelslag noemen. Dus wij vragen de industrie om met uh, van dat soort producten minder vette varianten te komen. Heb je zelf al gegeten? Ik moet ook nog ontbijten. Vanochtend was het heel vroeg. En dan ben ik begonnen met een uh, bak bakje yoghurt. Oh, Oké, okay. ja, ik heb nog niks gegeten. Maar ja, eens even kijken wat er tussen zit. Smakelijk voor jullie zo. Hou oh, je maar geen melk en geen boter. Ach. Maar dan is er in ieder geval nog toch? en jam. Ja. ja, maar toch smakelijk zo. Nou, is daar bij Joris ja, van de kerk he? of en het ontbijt. Uh, ga maar gauw, Joris. En neem zelf ook wat. Ja. Oké. Okay. Alles klinkt mooier in het concertgebouw. Ook dit strijdkwartet in de kleine zaal.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 Alle brillen van de meeste ontwerpers als Bos Orange en Gant... met 100 euro korting en toegang tot het Rijksmuseum. Vraag naar de voorwaarden. Iwis op de chance. Meer oog voor jou. Donderdag is het gratis hoortestdag bij Schoneberg. Dat is al over drie dagen. Wat levert optimale digitale klantbediening op? Volgens ons onderzoek met MIT gemiddeld 26% hogere winstgevendheid. De transformatie om dat te bereiken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 Postnl heeft de afgelopen kwartaal ruim 12% minder post bezorgd. Maar dankzij een stijgend aantal pakjes, kostenbesparingen en prijsverhogingen steeg de netto-winst naar 218 miljoen euro. De omzet is licht gedaald, kwam uit op 1 miljard, zegt Postnl. Aangekondigde ontslag van 2500 werknemers bij Defensie is niet nodig. Dat zegt de koepel van officierenverenigingen in de Telegraaf. De afgelopen tijd zijn bij Defensie al veel mensen vrijwillig vertrokken. Vorige maand werkten 41.600 mensen bij Defensie. En dat zijn er maar 400 meer dan het streefaantal... dat in de bezuinigingsplannen staat, zeggen de officieren. De zakelijke klanten van ABN Amro gaan volgend jaar veel meer betalen voor hun betalingsverkeer. Sommige tarieven gaan 62% omhoog, schrijft het Financiële Dagblad. Volgens de bank is de tariefstijging nodig vanwege oplopende investeringen. Die nodig zijn na onder meer de cyberaanvallen van de laatste tijd. En vanmorgen om 12 uur, nou vanmiddag is dat om 12 uur... wordt de NL Alert getest, tegelijk met de landelijke sirene. De NL Alert zijn berichten die door de overheid... via mobiele telefoons worden verspreid. Zo wordt iedereen in de buurt van een noodsituatie geïnformeerd. En in zo'n bericht staat dan wat er aan de hand is... en wat je het beste kunt doen. En straks om 12 uur is het dus een testbericht. En dat zijn de hoofdpunten. Nou, Michiel Severin van uh, Weerplaza.nl. We hadden het eerder vanochtend een eventjes over wijk bij duursteden. En die, ja, je noemde het bijna een, een mini-tornado. Weet je al of dat op meer plekken heeft uh, gewoet? De tornado die over wijk bij Duurstede is getrokken of windhoos. Het, het klinkt minder erg, maar het is exact hetzelfde. Uh, die heeft ongeveer 10 minuten bestaan. Is in de buurt van uh, nou, eigenlijk Zeist ontstaan en uh, richting wijk bij Duurstede getrokken. Uh, daarna in het uh, hele Rijngebied richting Arnhem zijn er nog meer meldingen geweest. En ik denk dat dat verschillende windhozen zijn geweest. Dus ik houd op dit moment op twee of drie in totaal. En uh, ja, bij wijk bij Duurstede is de meeste schade ontstaan. Mensen die nog meldingen hebben, foto's veel materiaal ik ontvang ze graag stuur okay. ze naar uh, via twitter bijvoorbeeld naar @weerplaza of naar info@infoplaza.nl en dan uh, kunnen we het beeld hopelijk compleet maken later vandaag. Kijk eens aan. kunnen we nog meer van dat soort windhozen verwachten? Ja, in theorie kan het altijd. Maar vandaag zeker niet. Uh, vandaag is de weersituatie, de opbouw van de atmosfeer totaal anders. We hebben te maken niet meer met uh, forse buien. Maar met een lage drukgebied. wat voor veel bewolking en regen zorgt. Je hebt nog steeds de paraplu en de ruitenwisser nodig. Maar de opbouw van de bewolking die is totaal anders. Het regent wel heel fors hoor. Op sommige plaatsen is het al meer dan 20 mm, soms 25 mm gevallen. En dat sinds middernacht. En we hebben natuurlijk ook behoorlijk wat regenwater de afgelopen weken gehad. Op dit moment is de zwaarste neerslag van het Zuidwesten via het midden, Utrecht, Flevoland naar het noordoosten. Daar ten zuidoosten van is het grotendeels droog, enkel buitje en 12, 13 graden. In het noorden van het land slechts 7 graden. En dat komt allemaal door dat lage drukgebied wat nu boven het IJsselmeer ligt. Dat lage drukgebied trekt weg en daarna worden de verschillen kleiner. Het regengebied trekt weg en dan hebben we in de loop van de middag vanuit het westen droger weer. Af en toe zon en... Uh, ja, nog wel een enkel buitje. Dus helemaal droog kan ik het niet beloven. Nee, maar wel een zonnetje. Dat is fijn. Michiel Severin, dank je wel. Verkeersinformatie dan. Helene de Geest. Ja, die regen zit het verkeer goed in de weg. Er staat ruim 300 kilometer file. Bijna alle dagelijkse files zijn langer dan anders. En er zijn veel ongelukken gebeurd. De meeste vertraging heeft het verkeer op de A6 van Lelystad naar Muiden... tussen Almere Buitenwest en Knoopend Muidenberg, 11 kilometer... Ook rijdt het langzaam op de A9 van Alkmaar naar Omstelveen tussen Beverwijk en Knoopend een file van 12 kilometer. In het midden van het land gebeurde een ongeluk op de A15 van Nijmegen naar Gorkum. Hoewel alle rijstroken daar wel vrij zijn... staat er nog wel een lange file tussen Ochten en Knopendel, 17 kilometer. En erg lang is de file ook op de A27 van Almere naar Utrecht... tussen knopend Emnes en Beeldhoven, 12 kilometer. Alleen dank je wel. 1500 kunstwerken, waaronder veel zogeheten roofkunst. De ontdekking werd al twee jaar geleden gedaan. Maar nu is pas duidelijk wat er allemaal gevonden is in München. Bonjour, monsieur Dupont. Qu'est-ce qui a a ah, le à Ah, een pakketje à l'intérieur. Vous êtes content? Ah, mais aussi. Pardon? Toujours uh, FedEx. Ah, naturellement. FedEx.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 Denk niet langer aan schade dan nodig is. Kijk op absautoherstel.nl Vertrouw op de we snel. ABS Autoherstel. Digitale aanschieren loeren in de krochten van Wall Street op uw pensioengeld. Computerprogramma's die de beurshandel van mensen hebben overgenomen... en een geheel eigen leven leiden. Onzichtbaar en ongrijpbaar. Vanavond in tegenlicht de Wall Street Code. 9 uur bij de VPRO op Nederland 2.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 Kijk op zwitserleven.nl slash paren. Goedemorgen, het is zeven minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Zo dadelijk meer over de roofkunst, gevonden in München. Eerst neem ik u mee naar de ChristenUnie. Want die partij wil dat politieagenten zo snel mogelijk een stroomstootwapen krijgen. Gert-Jan Zegers van de ChristenUnie, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom wilt u dat? Omdat dat uh, helpt bij het voorkomen van letsel bij zowel politieagenten als arrestanten. Dus die uh, politieagenten zitten soms zeker in uitgaansgelegenheden, soms in hele lastige situaties. Dan hebben ze moeten kiezen of een uh, pistool of een blote handen. En daartussenin uh, is er weinig wat werkt. En zo'n taser die zou wel kunnen helpen. Ja, dan uh, doet zo'n verdachte niet veel meer, vermoed ik. Nee, inderdaad. En dat is precies dan ook de uh, bedoeling. Want het enige wat... Um, wat we um, ook nog hebben, dat, zijn de, de, dat is de pepperspray. Maar dat werkt bij mensen die stijf staan van drugs en alcohol, uh, werkt dat slecht. Um, ja, En dan, dan moet je na het of met je blote handen of het escaleert heel erg en er wordt een dienstwapen wordt er getrokken. Uh, en om dat te voorkomen, heb ik een taser nodig. Mm -hmm. U zegt um, pepperspray werkt slecht bij mensen die stijf staan van bijvoorbeeld cocaïne of drank. Uh, hoe bedoelt u dat? Zoals ik het zeg eigenlijk, dus uh, die schud ik je met hun hoofd en die gaan door. Dan, uh... dat is vrij heftig toch pepperspray, maar, maar, uh, maar dat voelen ze dan niet. Vrij heftig, maar dat voelen ze onvoldoende. Uh, uh, dat helpt in ieder geval niet bij het uh, arresteren van deze mensen. Dus de uh, politiebond ACP heeft ook een enquête uitgevoerd onder uh, zijn eigen mensen. En die zeggen zo snel mogelijk die taser invoeren. Mm -hmm. Er is er een experiment geweest bij arrestatieteams, heb ik begrepen, met het uh, stroomstootwapen. Maar minister, opstelten wil nu eerst nog een proef onder alle agenten? Waarom wacht u niet op dat onderzoek? Uh, we hebben een pilot sinds 2009, 2010, 2011. Dus dat loopt al een hele tijd. We hebben internationaal onderzoek. Dat zegt uh, het letsel bij zowel politieagenten als arrestanten neemt af. Uh, dus ik denk dat we voldoende weten om te zeggen... ja, als wij mensen in gevaarlijke situaties uh, erop uitsturen... dan moeten we hen ook het beste, ma uh, beste materiaal geven. En dat is in dit geval een uh, stroomstootwapen. Ja, maar daar moet je natuurlijk wel ontzettend voorzichtig mee zijn. Uh, want u zegt... De ongelukken ermee nemen af. Maar er zijn nog steeds mensenrechtenorganisaties die wijzen op... het aantal doden dat, uh, heeft, dat gevallen is... juist door het gebruik van zo'n stroomstootwapen. Hoe kijkt u daar ja, tegenaan? Daar ligt veel uh, internationaal onderzoek naast. Dat zegt van nee, het letsel neemt af. Uh, plus onze mensen... Uh, ja, maar er zijn... vallen dus nog steeds doden. Door het gebruik van zo'n wapen. Dat, dat moeten we niet willen, toch? Nee, dat moeten we zeker niet willen. Maar daar staat dus tegenover dat er veel internationaal onderzoek is dat juist het tegenovergestelde uh, beweert. Niet alleen ja, in uh, dat, Staten, dat maar uh, veel, veel andere landen. <laughs> ja, ik begrijp wat u zegt hoor. U zegt het neemt ja. af, maar dan er vallen dus nog steeds doden. Dat is maar uh, het tegenovergestelde wordt dus uh, gesteld. Nou, tegenovergestelde het ledel, waarvan? Het ledel, dat er geen ledel ledel doden zijn. Heen? Dat er, nee, er dat zijn. Het, dat het niet toeneemt. Ja, maar dat zeg ik ook niet. Ik zeg dat er nog steeds mensen omkomen. door het gebruik van dit wapen door de politie. Ik zeg niet dat het toeneemt. Ja, maar de keerzijde is, uh, is, is dat er in veel situaties. zonder een taser. sneller een dienstwapen wordt getrokken. waarbij meer doden vallen. Dus dit voorkomt doden. Dit voorkomt onnodig letsel. Uh, dus dit is echt uh, hard nodig. Ja, je wilt er liever vandaag mee beginnen dan gisteren, begrijp ik. Uh, ja, nogmaals, om, om, om echt het letsel bij zowel arrestanten als politieagenten uh, uh, te voorkomen. Om onnodig letsel te voorkomen. En onze mensen die zijn getraind op het deescaleren van situaties. Uh -huh. Dus wij hebben geen schietgraag, uh, tasergraag politieagenten. Dit zal ook in, uh, in die gevallen uh, het uiterste middel zijn. Uh -huh. uh, maar als er niks zit tussen je blote handen en een dienstwapen... Uh, dan is de kans op escalatie veel groter. En met een taser... Hoe kom je dat? En heeft u veel steun in de Kamer? Dat hoop ik. Dat weet u nog niet? Nee, dat weet ik niet. Oké, okay. nou, ben benieuwd, meneer Segers. Gert-Jan Segers ook. van de ChristenUnie over het gebruik van stroomstootwapens door politie. In München is een enorme kunstschat gevonden, ruim twee jaar geleden al, maar het werd pas gisteren bekend. Het gaat om 1500 kunstwerken waarvan er honderden gelden als roofkunst. De Duitse weekblad Focus onthulde de vondst. Ik heb contact met onze correspondent Wouter Meijer. Wouter is al bekend om welke werken het gaat. Ja, er staat geen complete lijst in focus. Uh, van sommige werken was trouwens niet eens bekend dat ze bestonden. En je moet bedenken dat het werken zijn van bijvoorbeeld Picasso... die rond die tijd, jaren 30, jaren 40, werden gemaakt. Dus sommige zijn misschien niet eens bekend in de grote kunstwereld. Maar er staan wel veel grote namen in de focus vandaag... Uh, Picasso, Matisse, eh, Marc Chagall, Nolde, eh, Beckman, eh, Lieberman. Schilderijen zijn het, tekeningen, grafisch werk... dat ze allemaal door de nazi's in beslag zijn genomen. Voor een gedeelte omdat het entaardete kunst was. Dus de kunst die van de nazi's niet mocht, omdat die slecht zou zijn. Eh, daarvan hebben ze zelf veel in beslag genomen. Onder andere uit musea in Duitsland. En een andere deel is inderdaad roofkunst of echt echte hoofdkunst, die door de nazi's werd afgepakt... van meestal Joodse kunsthandelaren, verzamelaars... of die ze gedwongen moesten verkopen om geld in te zamelen... voor hun eigen vlucht uit Duitsland. Uh, dus puur diefstal allemaal. En na de oorlog vaak niet teruggegeven... omdat niet duidelijk was van wie het was. Of omdat niet duidelijk was waar die kunst zich bevond. Zoals in dit geval 1500 werken. Ja, dat is nogal wat. En waarom is het nu pas bekend geworden? Hoe is die hele zaak gaan rollen? Het is gaan rollen uh, volgens Focus omdat men een man op het spoor kwam, uh, een vrij onopvallende man, die in de trein naar Zwitserland opvallend veel contant geld bij zich had. Men ging toen onderzoek doen naar wie die man eigenlijk was en kwam erachter dat hij een, een vreemd leven leidde. Hij woonde in een gewone flat in München, maar stond nergens geregistreerd. Hij was officieel geen inwoner van de stad, had geen ziektekostenverzekering, kende niemand, maar reed dus wel met veel contant geld rond. Dus dat was aanvankelijk eigenlijk een zaak voor de Belastingdienst, die na een half jaar onderzoek toestemming kreeg van justitie voor een huis, zoeking, nog steeds op zoek naar zwart geld. En daar de verrassing van hun leven kreeg. Want er lag geen zwart geld. De flat was helemaal dichtgestapeld tot aan, tot aan de plafonds toe met die kunstwerken. Bovendien stonk het er enorm, omdat die man blijkbaar de gewoonte had uh, om levensmiddelen te hamsteren. Maar het grootste deel daarvan stond al weg te rotten. De houdbaarheidsdatum waren soms al 30 jaar uh, verstreken. Die man is tussen 80 uh, en zit uh, in voorarrest. Hij heeft alles geërfd van zijn vader, die kunsthandelaar was en met de nazi's samenwerkte. En kennelijk heeft hij de afgelopen ja, 50 jaar sinds zijn vader was overleden, als een kluizenaar geleefd... en af en toe een werk verkocht via keurige kunsthandelaren... om van dat geld dan te kunnen leven. En die twee jaar, eh, waarom heeft dat ertussen gezeten? Waarom is het zo lang geheim gehouden? Nou ja, omdat men waarschijnlijk wel wist dat zodra zoiets bekend wordt, dat zal, dat zal nu ook de komende dagen gebeuren, dat er een stroom van claims komt van mensen die denken recht te hebben op die werken. De justitie wilde eerst zelf graag eens even op een rijtje zetten wat het allemaal was. De totale waarde is, is niet te schatten, maar kan volgens Focus best eens boven de miljard euro liggen. Dus men heeft in een loods buiten München nu alles opgestapeld en, en keurig geïnventariseerd, geprobeerd schoon te maken. Een kunsthistorica is al twee jaar bezig alles te inventariseren. Voor 200 van die werken bijvoorbeeld ligt volgens Focus... al heel lang een opsporingsbevel. dus het zijn dingen die echt mis, uh, gemist worden en, en door justitie worden gezocht. Maar van heel veel dingen zal het juist heel moeilijk worden... om te achterhalen wie daar de eigenaar van is of de nabestaande. Uh, het kan ook in heel veel gevallen moeilijk worden om aan te tonen... dat men het verplicht heeft verkocht destijds. Dus dat deze man ze misschien nog jarenlang mag houden zolang hij leeft... Uh, om dat niet eens aan te tonen dat hij ze terug moet geven. In andere gevallen zijn misschien de nabestaanden niet in Duitsland... of ze leven niet meer. Zo wordt een hele speurtocht met misschien enorme rechtszaken... als er meerdere mensen zijn die vinden dat ze hier recht op hebben. Tja, nou dat gaat dus nu beginnen. Wouter Meijer, dank je wel. Verkeersinformatie, Helene de Geest. Wordt het al wat rustiger of nog niet? Nou, een heel klein beetje. Het enige goede nieuws is dat er weinig nieuwe aanrijdingen zijn geweest. Maar de dagelijkse files die zijn eigenlijk allemaal wel een stuk langer. En dan heb ik het vooral over de A6 van Lelystad naar Muiden. 11 kilometer daar tussen Almere Buitenwest en Knoopend Muidenberg. De A15 is heel erg druk van Nijmegen naar Gorkum... tussen Ochten en Geldermalsen, 14 kilometer. En op de A27 heel veel vertraging vanochtend van Almere naar Utrecht... tussen Huizen en Beeldhoven, 14 kilometer. Het NOS Radio 1-journaal. oud gedeputeerde van Noord-Holland, Ton Hoijmeijers staat voor de rechter. Hij wordt verdacht van corruptie, vastzetting, in geschriften en witwassen. Volgens het Openbaar Ministerie heeft Hoijmeijers zich laten omkopen... voor zeker 350.000 euro. Edwin van den Berg, een van onze verslaggevers... is bij de rechtbank in Haarlem, volgt de zaak. Hé hey Edwin, um, is Hoijmeijers al gearriveerd? Ja, net een kwartiertje geleden kwam hij hier aan met zijn advocaat. Nadat hij zijn auto had geparkeerd gewoon bij de hoofdingang. Ik had nog even gedacht dat hij misschien de pers wilde ontlopen. Maar dat deed hij niet, waardoor hij ons even kon, kon, het, kon zeggen dat het recht zal zegenvieren. Daar gaat hij in ieder geval vanuit de komende dagen, vijf dagen... heeft de Haarlemse rechtbank voor dit proces uitgetrokken. Nou, dat is ongeveer hetzelfde commentaar als wat hij een jaar geleden gaf. Mijn tussenstand van het onderzoek dat nu al drieënhalf jaar... Duurt, toen zei hij, ik hoef mij bij de rechtbank nergens uit te praten, want ik heb het niet gedaan. Nou, we gaan de komende dagen merken of hij de rechtbank daarvan kan overtuigen. Vertel nog eens Edwin, hoe zit het met die corruptie waarvan hij wordt verdacht? Wat zou die hebben gedaan? Nou, hij was natuurlijk uh, bestuurder in de provincie Noord-Holland, uh, verantwoordelijk voor ruimtelijke ordening en de financiën op het provinciehuis in Haarlem, een flink aantal jaren geleden. En uh, de, daarvoor, uh, voor hij zijn politieke carrière begon, was Hooy adviseur van bouwbedrijven en projectontwikkelaars. En toen hij inmiddels gedeputeerde was geworden, had hij dus in de wereld van de bouw en de projectontwikkeling veel relaties. En dat was ook in een tijd dat er behoorlijk wat grond moest worden gekocht door de provincie Noord-Holland voor nieuwbouw, uh, om de bereikbaarheid te verbeteren. Waardoor er extra wegen moesten worden aangelegd. En uh, hij had dus uh, eigenlijk op dat moment zijn oude relaties weer nodig. Daar heeft hij toen ook gebruik van gemaakt. Hij kreeg smeergeld aangeboden van mensen in de bouw. Van projectontwikkelaars. Uh, op het moment... Gunde om uh, woningen te bouwen, om met nieuwe wegen te komen, om grondbouwrij te maken. En dat liep dus op. Je noemde net dat bedrag al van 350.000 euro. De ene keer ging het dan als hij zijn oude relaties een, een, een, een gunst had geboden om 5.000 euro. De andere keer om 10.000 euro. Nou, dat liep dus in al die jaren behoorlijk op. Tja. Edwin van den Berg volgt de zaak vanochtend. Edwin, wanneer denk je dat je wat kan gaan melden? Nou, Het is zo dat in ieder geval vandaag het OM nog niet met de eis komt. Uh, vandaag zal de rechtbank beginnen met het voorhouden van alle feiten. Hij wordt uh, uh, per feit uh, gedaagd door het OM. Dus mm -hmm. de rechtbank zal hem die feiten voorhouden. En Hooymeijers kennende zal hij uitgebreid uh, commentaar geven. Uitgebreid zijn eigen verdediging voeren. Natuurlijk bijgestaan door zijn advocaat. Dus het zal uh, uh, een lange dag worden vandaag bij de eerste dag van dit proces. zeker. We gaan je horen op Radio 1. Edwin van den Berg bij de rechtbank in Haarlem voor uh, die. Die zaak tegen Tom Hooymeijers, oud-gedeputeerde van Noord-Holland. Het is twaalf minuten voor negen. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Gaan we nu praten over de Vira en hoe het verder moet... nu de Italiaanse treinen uit de relatie zijn. Daarover begint over dik een uur in de Tweede Kamer... een debat met staatssecretaris Mansveld. Zij vindt het acceptabel als de NS vooral veel intercity's laat rijden... tussen Amsterdam en Brussel. En dus voorlopig maar geen hoge snelheidslijnen meer. Grote vraag, vindt de Tweede Kamer dat ook een acceptabele oplossing? Sander de Rauwe van het CDA, goedemorgen. Goedemorgen, mevrouw Rensen. Nou, ik ben benieuwd, zegt u het maar. Ja, dat is een grote vraag. Er zijn eigenlijk drie vragen die vanochtend centraal staan. Is allereerst, wat is de reiziger oorspronkelijk beloofd door de regering? Twee is, wat de, krijgt de reiziger daarvoor nu terug? En drie, is het allemaal uh, dit keer wel juridisch haalbaar en houdbaar? Oké, okay. nou, want de eerste, de eerste vraag, wat is de reizigers Dat was vooral een snelle verbinding, hè? Dat klopt. De overheid heeft op kosten van de belastingbetaler miljarden geïnvesteerd in een mega snelweg over het spoor. En dat betekende dat heel veel mensen hun huizen kwijtraakten... omdat er grote bochten gemaakt moesten worden... omdat er per se 300 kilometer per uur gereden moest worden. Uh -huh. Allemaal veiligheidsmaatregelen zijn genomen... omdat uh, inderdaad, Nederland vond dat uh, er geconcureerd moest worden in Europa... met snelle verbindingen, niet alleen uh, via de lucht, maar ook via het spoor. En, en dat vindt u niet, meneer de Rauwe, of dat vond u niet? Uh, zeker, alleen de conclusie vandaag is, is... dat er niet meer geconcureerd wordt met, uh, met bijvoorbeeld luchthavens... maar uh, macabre genoeg met uh, busmaatschappijen. Voorheen was het zo dat snelle verbindingen ertoe leidden dat je ook uh, over een uh, milieuvriendelijk spoor uh, naar Brussel, Parijs enzovoort kon. En nu is de conclusie met het voorliggende voorstel dat zelfs Euroline sneller en goedkoper is dan de treinen die mevrouw Mansveld nu gaat uh, voorstellen. Omdat zij volledig afwaardeert en gewoon uh, intercity's laat rijden in plaats van uh, HSL-materieel. Hmm. Wat heeft het ons uiteindelijk gekost? Bent u daar al over uit meneer Nee, ik denk dat u weet, het aanleg van het spoor heeft miljarden meer gekost. En ik vrees met alle besluiten die genomen zijn en ook vandaag mogelijk weer genomen worden, dat het kabinet opnieuw een fout maakt en dat wij opnieuw weer veel geld kwijtraken. Waarom? Om de simpele reden dat de NS opnieuw, terwijl zij echt gefaald heeft, zo de concessie aangeboden krijgt, terwijl andere partijen staan te trappelen om. Tenminste, met een voorstel te komen. Ze nee. krijgen die kans volstrekt niet. En misschien heeft u vandaag in het nieuws ook al meegekregen. dat een van die partijen dus nu al zegt. ja, dit is volstrekt oneerlijk. Wij hebben destijds meegedaan met de concessie. Die is inmiddels drie, vier maal fundamenteel aangepast. wat ook de heer Callas bevestigt. in de parlementsvragen, het Europese parlement. Het is nu opnieuw zo fundamenteel gewijzigd. dat ook andere partijen die oorspronkelijk erbij gevraagd werden. nu ook zeggen wij willen ook een kans. Dus ik vraag ja. me oprecht af. Of het voorstel 1 voldoende is, maar vooral is dit niet juridisch drijfzand waar we vandaag weer opnieuw in gaan stappen? Ja, en dan zou het ons nog wel veel meer kunnen gaan kosten uiteindelijk. Dan kan het ons meer kosten, want u kunt zich voorstellen dat partijen die aanvankelijk wel door het Paarse kabinet, u weet van de marktwerking en liberalisering, die heeft dit in gang gezet. En die heeft toen, denk ik, ook wel terechtgezegd: we gaan meerdere partijen vragen om te kijken wat zij voor de reiziger kunnen doen. Want die staat centraal, niet de ja. NS of een maatschappij. Mm. En de partijen die toen een reëel bod hebben gedaan, ja, die staan erbij en kijken er nu. Maar aan. kunnen die net zo snel leven? als de NS, want dat willen het kabinet natuurlijk ook... en de coalitiefracties, die willen een snelle oplossing voor de reiziger. Maar die snelle oplossing die is er niet. Als u kijkt naar het plan van de NS, dan gaan zij pas in 2021... met snel materieel rijden. We zijn nu 2013, dat is over acht jaar pas. Inmiddels wachten we ook al acht jaar. Maar goed, in Om... de tussentijd zullen de InterCities gaan rijden. Klopt, maar dat is heel wat anders dan HSL-materieel. Dat zijn uh, snelle boemels. Uh, mm -hmm. Maar die rijden op gewoon spoor ook in Nederland. Dat spoor is heel goedkoper. Dan is de vraag aan dit kabinet... Uh, waarom uh, heeft, hebben uw voorgangers, uh, in dit geval het op dezelfde partijen... ervoor gekozen om miljarden te investeren in, het, in een lijn... die dus niet benut wordt? Mm -hmm. Ja, goed. Maar dat is de conclusie na nou al... Alle al het alle debakels rondom de vieren natuurlijk. Ja, er kan denk ik maar één reële conclusie zijn... ook als het parlement zichzelf serieus neemt. Ga niet af op één enkele partij. Maar parlement, alsjeblieft, en dat zal ook mijn pleidooi vandaag zijn... neem uh, een paar maanden tijd nu, uh, nu we al zo lang wachten... en opnieuw moeten wachten tot 2021... om één, te kijken uh, of je ook tot een uh, marktvergelijking... met andere partijen kunt komen. En twee, okay. ook juridisch gaat controleren of dit überhaupt kan. En dan Want, in de tussentijd, de NS maar eventjes, die interesseert die slaan te rijden, daar als een tijdelijke oplossing. Ik, precies, daar heb ik geen bezwaar tegen, maar uh, vandaag kiezen voor een Fata Morgana. Of voor drijfstand, daar past het CDA voor. En u vindt nog steeds dat er Nederlandse hoogsnelheidstreiden moeten rijden... tussen Amsterdam en Brussel, of desnoods van, een, van een, een concurrent van de NS? Ik vind dat we er alles aan moeten doen om allereerst als parlement... een eerlijk en open vergelijk te krijgen, waarbij we niet afgaan op één partij... die tot nu toe volledig verzaakt heeft. Ja, hoe heeft het niet meer zo met de NS? Hè? Ik vind dat ze het op het gewone Spoor heel redelijk doen, los van het winterweer. Maar ik vind dat ze op de HSL, de Belastingbetaler en de reiziger echt in de kou hebben laten staan. Ja, is, dat, is dat alleen te wijten aan de NS? Ik heb het idee dat, dat, ik denk ik niet. Ik denk dat de Italiaanse, Italiaanse treinmaker ook niet helemaal voldaan heeft aan de wensen. Zeker, de maar de NS heeft die trein zelf willens en wetens gekocht, zelf uh, ontworpen, besteld. En ook in de fabriek geweest om te controleren of het uh, gebeurde wat moest gebeuren. En vervolgens de conclusie getrokken dat ze een trein hebben gekocht die niet reed. Maar laat ik ook uh, heel kritisch zijn naar de overheid zelf. Uh, ik vind uh, ook dat de overheid steek heeft laten vallen. En daarom heeft het CDA met D66 gezegd, nu is het genoeg, wij willen de ondersteen boven. En daarom die parlementaire enquête die... Uh, uh, begin volgend jaar gaat starten. Goed. Sander de Rouwen van het CDA. Over een uur, dik een uur in de Tweede Kamer, dus. Uh, het hele debat met staatssecretaris Mansveld over de Vira en het vervolg. Meneer de Rouwen, dank u wel. Tot uw dienst. Het NOS Radio en Journal Media overzicht. Bij mijn Femke Woldhuis, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, premier Rutte en zijn kabinet die krijgen van economen een dikke onvoldoende. Dat blijkt uit een peiling onder 113 economen van BNR Nieuwsradio en het FD. Gemiddeld krijgt de ministersploeg een 4,6, maar Rutte zelf scoort lager. Hij krijgt een 3,6 voor zijn optreden in het eerste jaar als premier. Ja, nou premier Rutte zelf heeft niet zoveel met het vieren van een verjaardag, geloof ik. Ik, ik vier nooit data. Zelfs mijn eigen verjaardag niet. Dus je eigen verjaardag niet? Nee, ik heb er helemaal niks mee. Omdat nou toevallig op een datum iets een jaar geleden is. Dus ik heb nooit begrepen waarom mensen daar zo enthousiast van kunnen worden. Vijf miljoen euro heeft de campagne Als U Dit Leest Ben Ik Dood opgeleverd. In die campagne riepen inmiddels overleden ALS-patiënten op geld te doneren... voor onderzoek naar de dodelijke spierziekte. In bushokjes, op tv en ook op de radio was onder andere Pim Mensen te horen en te zien. Zijn vrouw denkt dat Pim trots geweest zou zijn... op de vele miljoenen die hij heeft binnengehaald. Toch was het voor haar ook zwaar om haar man overal te zien... terwijl hij al was overleden. Toen ik na zijn dood ging wandelen zag ik iets vreemds op zijn poster. Het bleek helemaal bekogeld met sneeuwballen. Huilend heb ik zijn gezicht schoongepoetst. Bewoners van het Groningse dorpje Lucaswolde kunnen door de storm van vorige week maandag nog steeds niet bellen en internetten. De oorzaak is vermoedelijk een kapotgetrokken kabel door een ontwortelde boom. RTV Noord sprak met een bewoner in Lucaswolde. In onze omgeving ja, horen we dus heel veel dat mensen dus verstoken zijn van internet en van, van telefoon. En met name dus ook heel veel boeren die er dus echt er heel veel, veel gebruik van maken. Ja, u hoort een bewoner die vooral meeleeft met de boeren... in een omgeving die veel gebruik maken van internet en telefonie. nog eventjes naar de New York Times. Nou maar vast een kijkje in de nieuwe wolkenkrabber. 1.57... Toeren werd het hoogste appartementencomplex van New York. En zal in december klaar zijn. Nou, de New Yorkers noemen de toeren ook wel de Billionaires Building. Want voor een appartement betaal je, ik weet niet of je het hebt liggen, Femke... 67 miljoen dollar. morgen. maar daar krijg je dan dus wel wat voor terug. Oh. Ja, een uh, appartement ontworpen door een wereldberoemde architect. Check. Een uh, fantastisch uitzicht over Central Park. Check. En uh, je eigen yoga studio. Oké, okay, nou ja, goed. Alleen het zwemmen dan moet je dan weer delen, geloof ik, met toeristen... in het het naastgelegen hotel, dat is wel weer erg goedkoop. Mocht u interesse hebben, de helft van de appartementen staat nog te koop. Appartement 157 dus, in New York. Dankjewel Femke.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 Morgen. Ster Sterren uur uit, kom langs zonder afspraak of bel gratis 0800 0828. Houd totaalglas, laat je niet barsten. Ervaar zelf waarom Unive de beste zakelijke verzekeraar is. Kijk op univ.nl slash zakelijk. Hoe verhoog ik mijn winst? Zonder ingrijpende veranderingen in mijn organisatie. Zonder hoge investering. Met Chainwise. In deze bizarre economische tijden een uitkomst voor ondernemers. Chainwise bedrijfssoftware. Dat werkt goed...